De politie wil maandag met de vader praten, maar die zou dat te laat vinden. Een vrouw van 23 is zaterdagmiddag overleden nadat ze op de Maas, ter hoogte van Neer Langer bij Os, is overvaren door een waterscooter. De vrouw raakte ernstig gewond, reanimatie mocht niet meer baten. De bestuurder van de jetski, een man van 33, is aangehouden en wordt verhoord. Volgens de politie zag hij vermoedelijk de vrouw over het hoofd. En een NASA-astronaut heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan identiteitsfraude... en het stiekem bekijken van een bankrekening vanuit de ruimte. De astronaut Anne McLean woonde tot juni van dit jaar in de ruimtestation ISS. Volgens haar ex-partner, een voormalige inlichtingofficier van de Amerikaanse luchtmacht... neusde McLean zonder toestemming in haar bankrekeningen. Daarop diende ze een klacht in bij de NASA. De inspecteur-generaal van de NASA moet nu vaststellen of er een delict heeft plaatsgevonden. Het zou de eerste misdaad in de ruimte zijn. En dan het weer. Vanavond blijft het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 14. Lokaal wel kans op een mistbank. Zondag opnieuw veel zon. Het wordt dan 30 of 31 graden. Na het weekende schijnt de zon ook geregeld. Wel is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.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 Jonas Brothers van uh, Patrick deze week. Jazeker. Jouw type van deze week. Mijn type? Je type. Mijn type, type, type, type, type, type, type, type, Dus, uh, ja, wat vond jij ervan? Ik uh, moest, ik, uh, de, de, de titel zei, maar in eerste instantie helemaal niks. Nee, nee. Um, maar toen hoorde ik hem, dacht denk. oh, wacht even. Die ken ik wel. Deze. Ja, oh, die. Ja, die. Oké, oké, oké.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 en dat waren twee hits. Dat waren twee mega hits. En nu heb je ook nog gewoon Dit nummer. Home. Oh, I was hiding from the pain. But now I'm tired of running. Felt like the guys forgot my name. just uh...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 de meer top 10 hits en zij kwam met 38 singles in de hoogste regionen van de Billboard Top 100 terecht. Pittig! Okay. Er zijn zoveel artiesten die. Ik heb, dit, dit, dit, dit is een top. ik blijf dat ik gewoon steeds aanhalen. Maar er zijn zoveel artiesten vandaag en zeker de groten De groten. De, de groten, nee, de grootste. Of zoiets. De groten de groten, ja, worden uh, hiervan beticht. Maar ah, nou moet ik eerlijk zeggen, kijk, hun hebben wel wat over de beat te zeggen, ze schrijven mee aan de muziek.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 Ja, dat valt ja, het ook, ja, ik weet het ja, niet. Ik ik ook weet het het niet. is een beetje een, een, een, een raar dingetje. Ja, ze zoeken het maar uit. Dus, ja. uh, <laughs> ja, dan is het uh, dit keer uh, de beurt aan de artiesten... om uh, rechtszaak aan te spannen. Want MNM uh, ja, die, die spant, spant een rechtszaak aan <laughs> tegen Spotify...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 Op plek 19, The Power van Duke Dumont en Zack Abel. Al twee weken in de lijst, vorige week op plek 25. Op plek 18, net als vorige week, Happier, Marshm Marshmallow en Bastille Al 52 weken in de lijst. En dan heb je Hold Your Breath, Jack Wins op vijf weken in de lijst deze week. Vorige week nog op plek 15, nu op plek 17, twee plaatsen gezakt. All This Love, Robin Schultz, 16 weken alweer in de lijst.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 Hier look la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, sweet I did la, they got la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, to say oh, not another word, just...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 Oh nee, nee, dit is uh, in zijn geweest. sorry. Nee. Uh, de danceformatie, de prodigy, gaat dus uh, nieuwe muziek maken. Dat uh, maakt de groep uh, Woensdag bekend via hun Facebookpagina. En het is uh, voor het eerst sinds de dood van uh, foreman Keith Flynn dat de groep aan uh, nieuwe muziek werkt. Uh, terug in de studio om uh, lawaai te maken uh, bij een foto uh, van uh, Liam Howlett uh, achter een uh, mengpaneel. Hij en uh, Keith Palmer, uh, beter bekend als Maxime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 And I need you here with me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 Ik ben de spanning lekker aan het opbouwen, dat merk je. Ja, en hoe. En hoe. Want we hebben een onbetwiste nummer 1. Ah. Een nummer 1 die niet vergeten mag worden. Patrick. Oh jee. Ja, ja, ik wil jou ja, ja. bedanken voor je aanwezigheid. Ja, dankjewel. Laten we dat alvast even uh, ik, ik bedank jou weer zeggen? dat ik aanwezig mag zijn. Ja, ja. <laughs> uh, het wordt poetsen, jongen. poetsstudio. <laughs> Hartstikke goed. Ah, wat fijn. Het was weer een week. Het was weer een weekend. Vol feesten en blamage's.